Met van in... Ja? ja. Maar? Is goed, eh, uh, weet Ik kom. Jo. Allee, overuren. Voor? Nou, ze hebben het lijk gevonden van een of andere Pipo van het Hof van Cassatie. Hier in Brugge? Ja, uh, in een huis aan de coupure. De coupure? De... Uh, hoe, hoe heet hij? Hoe heet... Uh, Krijtis ah. of zoiets. Kent je hem? Nee, nee, nee. nee. Uh, ja, nee, dat is te spijtig voor die mensen. Ja. <clears> nou. <throat> Avond, Vermeulen. Balin, de Nee. Ja, zelfmoord, zo gezien. Hij heeft zich verhangen. En zijn zoon heeft het lijk twintig minuten geleden ontdekt. en eh, waar is hij nu? De zoon? In de woonkamer. Een beetje uitkijken van in, want hij is helemaal van slag. Ik heb een injectie gegeven om hem op te kalmeren. Nou, oké. Okay. Uh, kom, Hido. Ja. Meneer krijtes. Ja. Versadel en van in, uh, politie. Mm -mm. Onze deelneming, meneer Krijtes. <grijgene> Dank je. Hebt u de bezwaar tegen als we even rondkijken? Nee, ik doe maar... Uh... Ik kan u niet veel vertellen. Ik ben juist thuisgekomen. En... Ja, ja, Dat weet wel. Blijft u maar rustig zitten. Dit is de werkkamer van uw vader, meneer Krijters. Ja, daar. Je zat hem bijna altijd. Ja. ja. Nou komt te tekenen. Zoals je kunt zien. Ramen is aan de noordkant. Dat geeft het schoonste licht. Ja, ja, ja, ja. Prachtige meubelen. Ja. Alles antiek. 17e eeuw of vroeger.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 Ah, juist, ja. ja, ja. Meneer Krijs, excuseer dat ik u die vraag, hè, maar denkt u dat uw vader het heer mee gedaan heeft? Tot een stoelke? ja. Waarschijnlijk. Als er gaan opstaan heeft de touw over de balk gegooid en de stoelke dan weggetrapt. Hebt u een andere verklaring? Nee, nee, niet direct. Geen klacht, meneer Vinkje? Nee, meester.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 En daar kan onze strijd toch alleen maar mee gediend zijn. En toch blijf ik erbij dat u nu de gelegenheid laat voorbijgaan... om die addepte voor schut te zetten. Ons doel is die kliniek te doen sluiten, nietwaar? Hm? En rechtszaak nu zou weer een polemiek op gang brengen... tussen voor en tegenstanders. Ja, is nu gedaan? Af. Af. Zit. Ik zeg het. is met een, een aan de loren. Geef ze hem tut. Ja, maar dat probeer ik maar. Ze spuren ze elke keer weer Door ja, Doe er dan wat honing aan. Ja, en zo begint te vervanger, hè? Dan ja, met dat beetje. Allee. Kom. Laat me eens. Kom eens hier, vriendjes. Zo, ja. ze. Dat is lekker, hè? Nou, maar Peter, dat is niet goed voor een tandje, zo. Hè? Niet overdrijven, hè? Ik heb geen goesting om een hele dag met schele en rond te lopen.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 Als het voor u hetzelfde is, in mijn tas graag, hè? Ja, sorry, hè. Zee, ik doe het dan zelf, hè? Je kunt er ook niet goed meer tegen, hè? Tegen wat? Op de lappen gaan. <laughs> op de lappen? Heeft ja, toe dat je gisteravond wat op... Uh, een paar glazen, ja, Peter. Ja, ja, ja. Een paar glazen. Je zei het vroeg kunnen gaan slapen terwijl ja. Bibino de boer opkomt. Voor die zaak van de coupure. ja.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 Hoe gevresd. Ja, dat, dat was namelijk de reden waarom hij mij wou spreken. gisteravond zei hij dat het over een dossier ging. Ja, omdat ik zijn uitleg maar half geloofde en ik wou er u niet mee lastigvallen. Maar nou wat er gebeurd is... Ja, wat Stefan zocht was bescherming voor zijn vader. Hij vermoedde al iets. Al een hele tijd. Volgens hem had iemand plannen om Ludovic Kreters te vermoorden. Alsjeblieft zeg. En dan nu die zelfmoord.